Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie is vrijdag een café in Leeuwarden binnengevallen... omdat het tegen de coronaregels in toch open was. In het café werd volgens de Leeuwarder courant illegaal gegokt en wiet gerookt. De gemeente had er al tips over gekregen en daarom besloot de burgemeester tot de inval. De 15 bezoekers van het café kregen een boete van 95 euro. De eigenaar hoort later nog wat voor boete hij krijgt. In het centrum van de Amerikaanse hoofdstad Washington is een man aangehouden die een geladen pistool bij zich had. Ook droeg hij 500 kogels bij zich en een nagemaakte accreditatie voor de inauguratie van Joe Biden komende woensdag. De aanhouding was gisteren. Volgens de Amerikaanse media wordt de man in elk geval verdacht van het bezit van munitie en een vuurwapen die niet geregistreerd zijn. De Amerikaanse hoofdstad is zwaar beveiligd vanwege de inauguratie en vanwege de recente bestorming van het kapitol. In Frankrijk geldt een aangescherpte avondklok. Die ging in om 6 uur afgelopen avond. Dat was eerder nog 8 uur. Niemand mag naar buiten zonder een geldende reden, zoals werk of kinderen van school halen. De avondklok geldt zeker twee weken. Premier Castex maakt zich vooral zorgen over de Britse variant van het coronavirus, die volgens hem de strengere maatregel rechtvaardigt. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen dag zeker 4,5 miljoen kilo strooizout gebruikt. Er staan ruim 500 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers klaar vanwege de sneeuw en verwachte gladheid vannacht. Rijkswaterstaat heeft ook voor het eerst gebruik gemaakt van een volledig elektrische strooiwagen. Beerplaza waarschuwt nog voor verraderlijke gladheid. Het weer nog. Vanaf de Noordzee trekt er vannacht regen over het land. In het oosten kan het nog even sneeuwen. Lokaal kan het glad zijn op de wegen dus. Morgen gaat het al snel dooien. Het wordt dan 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht.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 Je. Nee. Nee. antwoord op 106.9 CFFM CFFM Now this might be a mistake That I'm calling you this late But these dreams I have of you When you really know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 I'm calling you this late, but these dreams I have of you when you read.